Tijdens de wassing leest men vooral steeds de volgende regel: anna abduhu wa Dit zijn ook de woorden die men uitspreekt als men moslim wordt.